Dit is Dorel Megens met het NOS-journaal. Noord-Korea-visie werd de proef met een waterstofbom succesvol genoemd. Het is de zesde keer dat Noord-Korea een ondergrondse kernproef deed. De nieuw ontwikkelde bom kan volgens de officiële lezing op een intercontinentale raket worden bevestigd. Japan bevestigt dat er een kernproef in Noord-Korea is gehouden. Japanse militaire vliegtuigen zijn opgestegen om straling te meten. Volgens Japan was de beving van vandaag zeker tien keer zo krachtig als bij de vorige kernproef van Noord-Korea een jaar geleden. Deze nieuwe test zal de spanningen rond het Noord-Koreaanse atoomprogramma zeker vergroten. In Frankvoort zijn vanochtend ruim 60.000 mensen geëvacueerd omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt. In een straal van anderhalve kilometer rond de bom moest iedereen weg. De evacuees hadden tot acht uur de tijd om te vertrekken. De politie gaat nu alle huizen langs om te controleren of er geen achterblijvers zijn. De ontruimingen zijn nodig vanwege de vondst van een zware Britse bom. Die werd dinsdag ontdekt bij werkzaamheden. De politie van Frankfurt hoopt dat de bom aan het einde van de middag onschadelijk is gemaakt. Los Angeles kan met een van de grootste bosbranden in de geschiedenis van de Amerikaanse stad. De bewoners van zo'n 700 huizen in het noorden van de stad... en twee plaatsen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. Een belangrijke snelweg is afgesloten voor alle verkeer. De Latuna-brand, genoemd naar de canyon waar de brand is ontstaan... heeft al zo'n 2000 hectare in de as gelegd. Door de onvoorspelbare wind kan de brandweer moeilijk zeggen... hoe de brand zich verspreidt. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te doven. Het weer, hier en daar nog wat mist, maar die lost snel op. Dan is het zonnig, in het noorden kan nog wel een enkele bui vallen...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 De ouders hebben het al, maar ik heb het al eerder gedaan. Ik Ik heb het al de la vida, toa Mis ganas se burlaron otra vez Perdí mi vena más intelectual Me vino el sueño recordando te Oh the Cosa tan bonita como tú. Mis musas se impacientan al roce tu piel. Cómo evitar tu dulce inspiración? Sucumbe infiel al clásico cliché. Canción deze ensaio agudo, son de fiesta, cambio climático, bitácora de tren. Tú eres mi excuus para improvisar los versos más sencillos.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 En kom ik ook bij Orkestra Baobab. Uh, veel uh, ja, genoemd bij de ontwikkeling ook van jazzmuziek. Dit nummertje Cabral. Dat ik prachtig ik moet zeggen: Ik ben zo'n moeder, me neemt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 A bull in a big arena, where is profiting from my death. I know what's to come as this dread and pain as I. I know that my passivity will cause me pain And still I don't need to fight Cause I start feeling sorry for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 Komt ie. Robert Henry, noemen hem Bobby Timmons. een uh, pianist, 1935 geboren, in maart 74 overleden. Uh, site in Art Blakey's Jazz Messengers. Cannonball Adderley gespeeld. Uh, met, ik uh, zei even kijken hoor, er zoveel mensen waar hij mee gespeeld heeft. Een grote jongen. Henk uh, Mobley, Curtis Fuller, uh, nou, Chad Baker, Kenny Dorham, Echt een hele een grote naam. Leuk dat ze deze twee... Uh,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 I can see no other way and no better plan. Andy, darling, let him go to some better gal. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me He's finding that way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 En onder andere staat daar het nummer op van uh, Bert Beckerac, What the World, Not Now. En dat is een bijzonder fraaie uitvoering door uh, Dwight Dremble en uh, Matthew Halsall. Sister, sister, brother, if you wanna know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 China Town Oh Love House Kid Don't drink. <laughs> Annie Ross sings een handful of songs. Een, een ja, dubbelaar uit 1996. Ik uh, ben een enorme fan van Annie. Uh, een vrouw met een bewogen leven zou ik bijna zeggen. Dat was veel. zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...